Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie, geschreven door Peter Reuben. Vandaag van de regen in de druk. Hey, jongen, jongen, jongen, we kraken wat een misomgeving. Ja, ik zei dat mijn boot hier ergens moest liggen. Had uh, je geen andere dag kunnen uitzoeken om te bekijken?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 Ik had je moeten aangeven wegens diefstal. Ja, jij, met jouw verleden, Wat? zat hier meteen vastgehouden. Had het, had het maar gedaan, jongen. Had het maar aangegeven, zijn eindelijk die kamer vrijgekomen. Waar ik 500 gulden per maand voor betaal over diefstal gesproken. 500 gulden per maand voor een kamer. Voor kost en inwoning, Harry. Die kost is anders behoorlijk schamel tegenwoordig. Sinds Fokker mee heet, moet je vechten voor elke bal oh, kom zeg, in ieder geval een gelijke strijd, bal tegen bal Wat betaalt hij er eigenlijk voor? Dat heb ik al gedaan. Hier, deze man. Ja, ik heb mijn bijdrage geleverd. Oh ja, wat dan? Ik heb in de beste jaren van mijn leven alles geïnvesteerd in de opleiding van mijn zoon. Nee, maar Peek, jij hebt gestudeerd. Hè? Ja. Ja. Jij bent jij ben op zijn zak naar de universiteit ja, geweest. Doktorandes Ja, kijk, kijk, kijk, kijk, hier spreekt er een stempel aan. Ah. Waar ben jij overigens van plan die overige 750 gulden voor je boot van te betalen? Ja. Nou, Met jouw inkomen bedoel ik. Ja, dat, dat doet man iets denken. Bijna vergeten. Ik had jullie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 Ik vroeg jou waar je de rest van het geld vandaan deed. te halen. Ja, En nadat ik jullie dan had uitgenodigd, dacht ik... Uh, ...voor te stellen om uh, misschien voorlopig voor even één maand hier over te slaan, dacht ik. Lijkt me een uh, goed idee. Mooi, geregeld dus. En als je dan meteen je hele boeltje oppakt en in je boot pleurt... ...dan kan je daar gaan wonen. Ja, ja, is... ja, ja, tuurlijk. Dan komt die kamer toch nog vrij. Het is fijn, jongen. Dan kan ik handig bij jullie intrekken. Oh, nee, nooit, nooit. Ook al zou Harry ooit bij ons weggaan. jij komt zijn kamer niet in. Jij zit heel goed in dat bejaarde. Je weet niet wat je zegt, jij weet je dat. Er zitten alleen maar oude mensen. heb je niks aan. Nee. Ik, ik trek met jullie in, hè, Peek. Peek en ik nou. zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Wat van hem is, is ook van mij. Als dat zo is, dan ben ik ook jouw vader. En Die zou je niet zomaar op straat laten staan, je bloedeigen vader. Nee, Toos. Trace. Wat? Uw bloed eigen dochter heet Trace. Als jij mijn dochter was, dan had ik je nooit Trace genoemd. Neem dat maar van mij naar nooit. Toos, dat is leuk, Toosie. Ik daar kunnen wij helemaal geen voorstelling bij maken. Ik ga terug naar huis. Nee, nee, nee, wacht even, wacht even. Ik geloof dat ik hem daar zie Hey, Hé, Hier hierheen. Hallo, folks. Ja, het heeft even langer geduurd met hier die is, hoor. Uh, uh. Zeg, niet onder die latten staan. Die staan los. Ze zijn nogal zwaar als ze vallen. Ja, het is de enige plek die je beschut tegen de regen. Nou, liever wat water op mijn kop dan zo'n eigen autobiels. Nou, daar zijn we dan. Had je geen ander weer uit kunnen zoeken? <laughs> maar natuurlijk, ouwe. Wat had je willen hebben? Zonnetje? Ja. En een graadje of 21 à 22. 21 à 22, is genoteerd. Wat heb je er voor overgehaald? Voor overgehaald, niks. Dan gaat het niet door, voor niks gaat de zon op. Ja, dat bedoel ik. Waarom regent het nou dan? Zou, zou ik de heren even mogen storen? Uh, nou, uh, liever niet, uh, hang. Yes. Zie je dat trouwens uit? Hé, persoonlijk regen, Waar is mijn boot uit? Vorige keer lag hij daar. Uh, red, uh, gisteren ook. Maar waar is hij nou dan? Uh, daar waar hij lag. Maar ik zie hem niet. Uh, maar, nee, ik ook niet. Maar jongens, dat spelletje ja. nog langs zo door, ik sta te verdruilen, ik verlang naar wat portoffels. Ja, ik zou best een aan lusten. He, heb je hem weer? Ja, niet voor de alcohol, maar voor het vocht. Het is hier anders vochtig genoeg. Waar is mijn boot? Uh, Daro. onder water. Onder? Ja. ja. Je, je ligt het, je, je ligt het, zeg dat je het ligt. Natuurlijk ligt hij. Hij heeft nog nooit anders gedaan. Ja, ja, ja wacht nou eens even, wacht ja, even, wacht, jongens. De, wacht, wacht nou even. De, Kijk, ik ken er ook niks aan doen. Hij is mij verkocht, als zijn dus zeer zeewaardig. Maar het is het weer. Toen ik hier vanmorgen kwam, toen lag die al op zinken, door die stortbuien. Te zwaar geworden natuurlijk. Ja, haal hem even ja. op. En nou is hij dus helemaal gezonken. Door het regenwater dus, als het ware. En ik zou zeggen, uh, Harry, luister hem even. Laat de rest van de betaling maar zitten. Dan hebben we allebei een zof. Dus uh, mijn handen zijn schoon, dacht ik.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 Harry, hou je ja. in, Harry, niet kwaad, vreemdelang, astrot! strot! pas op, pas op! Ja, pas op. Harry. Ja, ik, haar, ja, o, ik ken karate. ik ken karate! Hou hem vast, Harry, Hou hem toch vast, ik ken karate! Pak hem, Harry, gratis, Harry! Lampol, Lampol, Harry, schij je uit, Harry! Hij je wordt op het Hup! Hup, hup, pas op, die balken! Die balken, ze vallen, ze vallen! Nou, is het nou afgelopen of niet? Nou, reken mars. Heb, heb zeg nog wat. Zo, zo, die, die hebben ze vet gehad. Haar, jongen, het weer. Oh, mijn poot, mijn poot, ik heb geen gevoel meer in mijn poot. Ja, ja, maar kan je lopen of staan? Nee, natuurlijk niet. Harry, ah, jongen, je bent en blijft al lala. Peppa Klaver zou trots zijn. Ja, en de man ook. Ja, ja, ja. Nou, zeg, Peek. Dat wordt in de Ampel. Oh, oh, mijn boot! Ja, niet dat is een knet. Boot! Godzame kruikers. Ik dacht dat mijn sokken nooit droog vieren. Kun je ze nog uh, raken, Toos? Nee. Maar ik zou het de prijs stellen als je ze weer aan zou willen trekken. En vergeet je schoenen niet. Wat een sof. Ah, je moet me zo denken, haar. Je bent de enige in de wereld die voor 750 dollar een duikboot heeft gekocht. Maar ik heb hem te pakken gehad. Ja, hoor, Harry. Ja, je hebt voor het eerst van je leven iemand het ziekenhuis ingeslagen. Gefeliciteerd. Zeg, hoe zit het eigenlijk met dat etentje? Wat?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 Nee, ik maak een geintje. Zie je? Als je... Ja, ik wist het wel. Ik het wel. Ik maak een geintje. Trekken jullie je jassen nou maar aan en uh, laten we gaan. Het is al ellende genoeg op deze wereld. Zeg, is het met het restaurant voor jou? Met het openbaar vervoer zijn we er zo. Ik vind het wel een eng idee hoor, zo zonder kaartje. Ik koop er dan een. Ik heb geen geld bij me. Nee, jij zou ons vrijhouden? Ja. In het restaurant, ja, maar niet in de tram. Straks komen ze controleren. Ik ga niet voor iedereen stempelen. Hé, nee, hij vindt het al bijna te veel dat hij zelf elke week moet stempelen. Zullen we maar weer gaan, Peek? Rechtsomkeer, gewoon naar huis en daar eten. Een geintje. Ik hou niet van die geintjes. Ik ben niet van mijn lol arbeidsongeschikt. Dat is niks om leuk over te doen, arbeidsongeschikt. Nee, nee, ja, maar lekker. Ongeschikt macht onbemind hè? dat schijnt een bekend gezicht te wijzen. Auwe hoer, nou we, we zijn er trouwens, moeten eruit. Gelukkig, dacht er geen aan. dan kwam ze geen reis. Zo, wat krijgen we nou? Eerst in de tram, we nou in de metro. Wat krijgen we hier nou? Ja, maar brengen we ons eigenlijk naartoe. Wacht maar af. Het is wel een eind. Wat je verhaalt is lekker. Had jij het maar gehaald? Hadden <laughs> we lekker thuis kunnen blijven? Tegen de tijd de drank komen, hebben ze alleen nog maar een koude brak. Heb je in de metro eigenlijk ook controleurs? Nee. Oh, goddank. In de metro werken ze met herdershonden. Nee. nee. Ja, die kunnen het ruiken als je geen kaartje bij je hebt. En dan vallen ze je aan. Ach, ja, ze schijt toch uit, wil je? Wat meent je dat nou doen, <laughs> Met die honden, die leren ze tegenwoordig van alles. Ja, en oude mannen geloven tegenwoordig alles. Gebruiken ze ja, toch te... geen herdershonden? Nou, nee, natuurlijk niet. Ze gebruiken boetjes. Oh ja? Ach, gaan jullie aan tafel ook zo door? Dan koop ik onderweg nog even een doosje Oropax. Ja. Hey, we rijden bij me meer in. We gaan ja. zeker verkeerd. Nee, we gaan juist goed. We zijn er bijna. En ik... Ik, ik, ik denk... Wat, ik dacht dat we gezellig gingen eten. Een restaurant in de Bijlmer? Ja. Yeah. Tussen al die grijze, grauwe torens. Jazeker. Het heeft iets weg van een ijskormman in de Sahara. Wacht maar af. Nee, het is echt bijzonder. Ik heb het van een goede kennis. Oh. Heb jij die dan? We zijn er. Is die Wat Vind je ervan? Dat lijkt niet erg op het restaurant. Nee, zeg Pijk, het lijkt, me, het lijkt me een ziekenhuis. Het is een ziekenhuis. Oh, wat moeten we hier dan eten? Ja.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 Ben je er lekker doorgezwijmd in de tram en in de metro? Word je gepakt in een ziekenhuis? Ik ga weg hoor, ik doe Heb. het niet. Waar? He? Hier, ook? Oh. Ik, ik zie hem niet. Nee, maar ik, natuurlijk, die ik zie hem niet. Hier hebben ze vanmorgen afgevoerd naar de ambulance. Ja. Maar misschien hebben ze hem hier wel naartoe gebracht. Ja, maar misschien ook niet. Ja, maar dat kun... ja, kunnen we toch vragen? Ja, ja, ja, ja, zuster, waar ligt huid? Ja, weet ik veel. Ja, wie, meneer? Dat is toch ook een probleem, ouwe? Ik weet het toch ook niet? Nou, we kunnen natuurlijk vragen of er een zaal is waar bestek wordt vermist. Ja. Dan weet je zeker, dat uit daar ligt. Dan lig. de, de, de kunnen we toch gewoon even aan zo'n bed gaan zitten. Van wie? Ja. Van wie? Van mijn puntknie. Ja. Lik ja. Van een of de oude kerel. Ze zeggen gewoon een gaat zitten en je zegt, ouwe, gaat er weer een beetje? Ja, dan zegt die oude zuster, ik ken die mensen niet. Dat, dat is precies wat er. Dan zeggen wij, oh god paps, paps is de ment geworden. Paps is de ment Het slaat hem door de. Voeren we ze voeren hem af. En dan gaan wij zitten bunkeren. Nee, nee, wacht, nee, wacht, ik heb een beter idee. Hoe gaat het nou, Harry? Goed, hoezo? Ja, ja, ja, hij ziet er beter uit de laatste keer oh. dat hij opzocht. vinden jullie ook niet? Nou, waar heb je het over? Speel nou mee. Waar heb je ook weer last van haar je leven? Ik heb nergens last van. Oh, ik begrijp het al. Eh. Harry is de patiënt. Lopend patiënt. En wij komen hem vandaag bezoeken. Ja. Van verre, verre. We komen uit Groningen. Wat? Als ze willen weten waar we vandaan komen, komen we uit Groningen. Van grang. Die ken ik, die ken ik die... Die kan helemaal meteen opgenomen worden. Wagen, zo zet de paviljoen 3. Opgenomen worden. Nou, vooruit het oude spel, pak haar onder de arm. Zo, ja, kom maar. Een beetje lopen zou je goed doen, Wat een gewicht. Ik word een feestelijk etentje, hoor. Dat heb ik al in de gaten. Hoe lang heb je nou hier al in het ziekenhuis gelegen? Nou, toch zeker... Zo lang al? En wat zei een dokter dan? Is dat hij dan... toch die ziekte er weer, hè? Ja, nou, ik ken dit niet, hoor. Doorlopen. Ja, ja, meespelen nou. Ja, jouw toos. Nee, nee. Oh, volgens mij...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 Nou, Harry, ik begrijp eindelijk te begrijpen waarom je ons hebt uitgenodigd om hier te gaan eten. criminelen. Oh. Een yeah. kotelet, piepertjes, melk. groenten, een toetje, mm. een halve liter melk voor vier piekten, man. Wel ja, lekker. Dat hele rijden om op een koopje te ja. kunnen eten, zestien piek, dat denk je tegenwoordig niet eens een bal gehakt de muur. Een prima restaurant, dus. ja. <laughs> Wat wil je nog meer? Een pils. Hij wil weer een pils. Ik word altijd boeren van melk. Nou, maar ze verkopen je natuurlijk geen alcohol. Waarom dan nou niet? Ja. Nou. Moet je maar eens... Ja, waarom? Alcohol is goed voor je hart. Zullen je toch ook wel hartpatiënten liggen? Het is hier anders afgelaien. Zou dat nou allemaal bezoek van ver wezen? Nou, volgens mij zit hier de hele Bijlmermeer mee te schansen. Zit hier zwart, de mensen? Ja, eh, kunst, kunstpersoonprijs. Daar kun je thuis niet voor maken. En dan de kwaliteit... Heerlijk gewoon. Ja. Ik hoop niet dat ze hier ook nog controleren hoor. Ik weet niet wat ik moet zeggen als ze zo'n man op maar af Dan Zeg je toch dat je ziek bent? Ja, maar ik ben helemaal niet Nou, wacht maar wat je gegeten? Nou, daar kan je ziek van worden van eten. Daar word je niet goed van. Ik heb een keer zo erg moeten braken. Nou, doe maar naar plezier. He? Ik ben aan het eten. En gewoon van een kroketje Een bleek... Slap kallerskroketje, nou, dat kan toch geen kwaad, dat kan toch niet baat, hè? Volgens mij was het een olie van. Hou op, Ah, Ja, nou. Nee, ik meen net, ik smeretje, dan ga je toch een verhaaltjes vertellen, dinges. Van die kleine, vliezige, glazen stukjes slurf, zeg je. Zag je zo zitten tussen die. Vissen, brare, saus. Alfa en morselen. Mosselen word je ook zo doodziek van je. Ik word doodziek van jullie. Ja, dat gaat mij ook een beetje te ver, hoor. Zo'n grote rode kop van mosselen, ja. pompen ze gelijk je maag Dat is vergiftiging. Dat is ja. vergiftiging. Dat moet, ah, het moet helemaal uit je bloed gehaald worden. Het ja. moet helemaal zuiveren. Kijk, gelukkig leg je in het ziekenhuis. Als je het maar half ziekenhuis hebt, dan ben je. Maar nou zitten wij hier toevallig in een ziekenhuis, dat komt goed uit. Ja. Ik bedoel, je kan het nooit weten. Nee, nee, en de zalen zijn hier verdacht goed bezet. En misselijk. Oh, misselijk. Oh, die krampen, doen, je daarbij. Oh, dat krijg je ook van eten, hè. Wat is dat, Harry? Lucia, je carbonaatje niet meer. Misselijk, ik word misselijk van jullie. Het is toch te erg. Neem je dan gat thuis om een keertje mee uit eten. Voor 16 gronden met z'n allen. Goed op een eerst als een patiënt het halve ziekenhuis doorgesleept en daarna het smerige verhaal om je oren geslagen. Ik heb geen trek meer, hoor je. Geef mij jouw carbonaatje. Blijf op. Ik heb geen trek meer in jullie. Ik ga nooit meer met jullie uit. Ik wil jullie niet meer zien.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 Inderdaad. Ja, ja, wacht. Weet, weet je dat nog wel zei, eh, Kamer 27 en zei die zuster. Nog een mazzel dat die gisteren meteen opgenomen kon worden Ja, nou, ja wie breekt nou zijn enkel over een paar krukken? Kijk. Ja, Harry, hè? Ja. Kom, jongens. Zo, Harry, ouwe nee neem hey. maar haar. Leg jij hier Hier. Oh. Ja.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 Niks zijn, jongen. Slecht voor de handel. Er valt hier niks te verkopen. Ach, zeg, misschien kan jij Harry nog iets aanspieren in plaats van zijn boot. Ja. Een pistool. Verkoop me maar een pistool, want jij ah. bent nog niet van mij af. Ja, zo gaat het naar de hele dag, hoor. Ja, ja maar ik, ik vind het wel gezellig zo. Jullie hebben tenminste ja. aanspraak hebben ja. aan gehad. heb al één moordpoging ondernomen. Nee. Ja, ja gisteren, toen hij ja. binnengerijden werd. Een charge met het infuus. Ik zat onder het bloed. Had hij je geraakt? Nee, maar die fles ging er nog aan. Je moet rustig blijven, Harry, of een andere kamer, vrouw. Nee, nee, nee, ik blijf hier. Ik ben eerder op als hij met zijn been. En daarna kan hij nog drie maanden blijven liggen. Nou, we eh. zijn gekomen om je op te vrolijken, maar dat hoeft blijkbaar niet. Jawel, jawel, jawel, want ik vind het fijn dat jullie meteen gekomen zijn. Eerlijk, het, het is toch een hele reis, En eh? ja, we komen elke dag. Ja. Meen je dat nou? nou ja, reken maar. Ah, dat doet me goed, echt. Zo, en daar moeten we gaan. Twee, ga je mee? Nee, Jullie zijn er net. Ja, maar kijk, het loopt een beetje tegenzitten. We hebben je bezocht. Ja, en we komen maar van verre. Helemaal uit Groningen. Kortom, we gaan een hapje eten. Je schijnt hier heel goed te kunnen eten, en niet u? Ja. Hij weet het van een hele goede kennis. Harry, tot morgen. Ja, ja, ja ik kijk, hoor. En als je alleen voor het vreten ja. komt, dan blijf je maar weggooien. Ik denk dat ik een biefstukje denk. Dan hoef ik jullie niet meer te zien. En is ook erg lekker. Getuizen! Ja. Laat ze maar op, blijf maar weg! Rotbezoek. U hebt geluisterd naar de brekers Of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie De rolverdeling, Peek Piet Reumer Trees, zijn vrouw, Tonnie Huurleman. Harry, Sakko van der Made, Huip, Ben Hulsman. En Fokke, Johnny Kaarkamp senior. Technische realisatie, Ben den Hartog. Regie, Hero Muller.